Nou, ze bleek dus te weten dat hij voor de man werkte. Maar ze hield voet bij stuk dat ze het niet via hem te weten was gekomen. Hoe dan? Ze had het toevallig gemerkt, zei ze. Kon dat. Agenze even niet. Ja, het was nogal verwarrend eigenlijk. Vanaf dat moment begon Age er meer achter te zoeken. <kijkt> Mij gaf toe dat het natuurlijk altijd mogelijk bleef dat iemand je toevallig in de gaten kreeg. Ja. He?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 Ja, wat denkt u? Die hield zich van de domme. Had nog nooit van de ene meneer de koning gehoord. Nee. En de foto's wist helemaal niks af. Nee. Maar die mevrouw wist dat zo zeker, hè? Of hij nou ontkende of niet. deed er niks. Ze wou en zou die foto's. En toen? Nou, toen niks. Ager bleef beleefd en dom. En Helen de koning kon weer opstappen met een checkboekje. Ja, maar eigenlijk kon er niet om lachen, hoor. Bleef hem zitten. En nog geen dag later...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 Van mij krijg je geen dagrapport. Nee, ik hou tenslotte geen secretaresse. Nou, oh, en Lydia. Uh, Mondje dicht. Precies. Wat? Dag. dag.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 Zoals hij ons door de telefoon vriendelijk heeft laten weten. Verschillende kennissen van hem die in Amsterdam moeten zijn... lopen met een sleutel van zijn flatwand. Dus... Dus? Oh, jullie laten hier wel gauw afschepen. Vind je? Wie waren die logeers dan? Hun namen? Hoeft hij ons niet te vertellen. Meneer Teunis kent de wet. Oh, maar dat stinkt toch. Meneer Teunis naar die kanten heeft daar geen last van. En zolang hij regelmatig de huur overmaakt... is er niemand die kan klagen. De gasten schijnen nooit lawaai te maken... of een of ander ongeriefd te veroorzaken. Draak, draak.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 Begin morgen pas weer. Dag. Uh, de dier hè? Ja? Je krijgt een envelop in de bus. Uh, Zo'n bruine zonder afzender. Leuk, Een gek op verrassingen. Ik heb geen idee waar die vandaan komt, oké? Okay? Oké. Okay. Wat zit erin? Een doopzeel van mevrouw. Ben benieuwd. Dag. Dag. Nou, mouts. Oh, hallo. Nou, druk is anders. Zeg, ik heb je laatste Turkmeense armbanden verkocht. Raad eens aan wie. Die duren? Ja, en kort. Wie dan? Rudolf Nureyev. Hé, doe Dit de echte waar. Ach. Oh, een mooie man. Kan ik kan nog wat trillen op mijn benen. Ja, wat moet hij met Turkmeense sieraden? Nou, het is schijnt dat zijn moeder daar vandaan kwam. Of huh? zijn grootmoeder. Dus overal waar hij komt, gaat hij de boutique langs. Huh? Om te kijken of ze wat. En hij huh? verzamelt ze dus. Oh, juist. Moet je moet je voorstellen... Rudolf Nureyev. Wat oh, is een scheikostuurman. Ah, oh, nou zeg, ik had jou wel eens willen zien hoor. Maar uh, Korting kreeg hij niet van. Mag hij dat dan? Ja, en hij had duidelijk het beste in dat hij het niet kreeg. Ach, maar ja. ik dacht onzin hoor, die man verdient nog genoeg zeg. Maar je ja, had hem moeten zien. wat een mooie man. Ah, oh, mijn type is niet. Oh ja, zeg, en er is nog een jongen langs geweest voor je om aan je te vragen. Wel geen Rudolf Nureyev, maar hij mocht er ook zijn hoor. Een jongen, wie dan? Uh, Ruud Heek.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 Gaat u zitten.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 Waren er getuigen bij toen u dat deed, meneer de koning? Uh, nee. Nee, het ging om een privé kwestie ten slotte. Wat vervelend allemaal. Ik zou natuurlijk alsnog een brief... die ja. zou kunnen antedateren, nietwaar? Ik ja. bedoel, als ik u daarmee in dienst kan bewijzen... Oh, zou u dat willen doen? Maar natuurlijk, mevrouw. Voor... Jevrouw. Voor... Stel je voor, zulke bedrijfjes rommelen, maar wat aan...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 Daarom is het misschien slimmer om ze voor te zijn. Ze als het ware de pas af te snijden. Ik bedoel, als wij hun raadsman Antrenou te verstaan kunnen geven dat hij aan een verloren zaak begint. Liever, hè? Als er op de zevende iets gebeurd is waardoor u van de diensten van international detectives afzag... ...iets eh, dat voor iedereen een aanvaardbare reden zou zijn... ...dan zouden wij dat graag weten...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 Mevrouw de koning? Ja hoor. Ik wou u graag even spreken, kan dat? U spreekt me toch? Niet over de telefoon bedoel ik. Eh, uh, wat heeft u tegen de telefoon? Uh. Gaat u er maar even lekker bij zitten en vertelt u het maar één moment. Even sigaret pakken. Oh. juist ja. <coughs> Daar ben ik weer. Van alle gemakken voorzien zullen we maar zeggen.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 Zo, zo, zo, zo, zo. Ik ga zo veel dans hier. Ja, ja. Service. Lydia? Ja. Met Tera, ben je alleen? Ja. Hoor eens, hoe kan Helen de koning weten dat die foto's waardeloos waren? Geen idee. Heeft een van jullie dan nog gesproken nadat ze die middag binnenkwam vallen? Nee, niet dat ik weet. Denk maar... goed na, ook niet over de telefoon? Nee hoor, nee. Van de politie? Die niks niet die foto's af. Niet? Waarom niet? Ik heb het ze niet verteld. Je weet ook hoe ze altijd doen... Dat Aja en Atje helemaal op de dag zijn geklommen voor een paar mislukte kietjes. Nou, dat zouden ze leuk gevonden hebben, geloof dat maar. Wist mm -hmm, mm -hmm. ja. dat mens dat we niet aan die foto's hadden? Mm -hmm. Wat gek. Dus ik kwam ze notabene binnenkomen. Ja, daarom juist. Maar we komen er nog wel achter. Nou, wat anders. In welk café loopt ik een grote kans om Atje toevallig tegen te komen? Nee, is nou wat anders. Jij denkt dat Atje er nog gesproken is, hè? Mm, misschien toevallig. Ach, toevallig. Kom nou.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 Hey, Tira! Hey, Hallo. Tira! Hoe gaat het met je kater? Dat is ook toevallig, ik ben vanochtend nog langs de boutique weer geweest. Oh je? Yeah? Ja. Zie je dat ze niet vertelt? Nee. Nou, oh, die mooie meid van je die de winkel doet. Maus heeft ze. Oh, mm, snelle jongen, maar jij komt een keertje langs wippen weet meteen hoe de verkoopster is. <laughs> of dat zo moeilijk is, hè. Die meid is er zo een die op niks dan je outfit afgaat, zeg. Leer meid op type kennen. Mm. Eén blik is, ik kan precies vertellen hoeveel alles gekost wat heeft wat je aan hebt. Ja. waar ja. <laughs> <meid> gekocht hebt. <laughs> Maar het is wel praktisch natuurlijk hè, ze zeggen tenminste niet, we tillen aan klanten zonder kopen. Ja, maar ja, al die oosterse snuisterijen van ja, die doen me toch niks. Dus en je zegt, wat wil je drinken? Ooster? Oosterse snuisterijen, wat weet jij daarvan? Ik heb heel zeldzame dingen in mijn winkel liggen. Zelfs nou. musea kopen bij mij. Ah, dus daar zit je ja, zwakke plek. Oh. Mm -hmm. nou ja, god, ik wil best toegeven dat het een chic uit rijden, zo rijden. Maar mm -hmm. <laughs> onder ons, Tera, gaat uh, je geweten nou nooit eens een keertje opspelen? Mm -hmm. of zo? Ja, dat wil je eigenlijk drinken? Eh, uh, nou, uh, kleintje pils. Valentino, twee pils! Kleintjes schenken zie je niet trouwens. Kiezer, hey, ik vind het nou hartstikke goed dat je zo meteen komt. Je kunt toch al lopen piekeren, weet je dat geloven? Zo? <laughs> zo? Ik was was nieuwsgierig wat je deed, maar is wat we noemen, ja, dat weet ik dus nu. En je maakt je ook zorgen over mijn geweten, <coughs> ja. blijkbaar. Ja, hm? ja, ja. zeg nou zelf. Precies die arme Delge de wild af, koopt overal voor een kraatste laatste familie hier de weg. Straks moeten die stakkers nog in onze winkels komen kijken hoe hun cultuur eruit ziet. Ja, ja, ja, ja. Zullen wij ook niet zo fraai? hè? Al blijft het een mooie boutique, hoor, dat moet ik toegeven. Chico, trouwens, ja, boutique theater. Zeg, hoor jij eens even hier. Nee, kijk eens even, dat is klopt. Twee puls. En hoe? Precies de goede schuimkraag. Het is niet die Ja, Nou, zeg zijn handig. zijn een nieuwe kennismaking. Nou, zullen we maar zeggen. Cheers. jij zit me op de kast te jagen, hè? Nou ja. Maar dat lukt je ook nog. Ja. En alleen maar omdat je zelf ook je twijfels hebt, geef dat dan maar toe. Nee hoor. de eerste plaats weten ze tegenwoordig daar in India maar ook voor heus wel wat prijzen. En het is verboden om oude, authentieke sieraden uit te voeren. Ja, dus wat doe je? Dat ze allemaal doen hier in het handelen. Je legt stilletjes dus een paar bankbriefjes in je paspoort. Joh, kom nou. Hoe stom zie je mij nou aan? Ja, tot je een keer tegen de verkeerde oploopt, dan krijg je het grootste redonder. Dacht je, daar naar zin in We Om zulke risico's te lopen. hè? Ik krijg al de zenuw als ik zonder kaartje de tram opstap. Dat nee, is niks voor mij. Maar hoe krijg je dan die spullen over al die grenzen? Nou. Gewoon? <laughs> Gewoon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 Maar als je er twee op de drie reizen doorheen komt, dan verdien je het toch nog behoorlijk. En je leert zo'n beetje de wegen kennen, wie je voor je karretje moet spannen en zo. Maar de laatste jaren heb ik er geen lol meer in. Wil nee. je nog een pilsje? Ja, lekker. Ik drink eigenlijk nooit pils. Oh ja, maar... je was ook niet van planje glas leeg te drinken. Hm? Mm. Nee, je was zo vrug mogelijk voor Oh ja? Ja. Ga maar toe. Was het zo doorzichtig? Nee. Maar ik ben vanmiddag weer langs die winkel door je gaan lopen. Die Maud, je snapt er helemaal niks van. Uh, en jij zo toch een gozer, ze weten of niks laat langskomen. Uh, hmm? hè? Is je zomaar ineens een beetje de stad uit. <laughs> ik ontsla dat ze <laughs> oh, Nee. Ik ga alleen maar je boodschap door. Nee. Maar weet je, als ik geen kader heb, dan ben ik echt de sloomste niet hoor. Zo, zo. En Maud moet je dus maar niet kwalijk nemen. Nee, wat mij betreft. Nou, toch morgen en overmorgen ook Willems die winkel van je zijn gegaan. Wat is dat? Ik vergeten ben. Ja, dat is de te ja, De Te en de war. Zeg, die ven die kwam, zeg. Mm -hmm. Ja, Die kan er ook wat van, hè? Bommen, jammer zo'n houtgreep. Dat mm -hmm. los ik allemaal meer aan. Waarom noem je hem eigenlijk draak? Omdat hij Joris heet. Joris? Ja. Joris streep met de draak, is het ja. dat? Maar mm -hmm. zelf was dat een heilige ridder of schoen. Daarom juist. Ja, nee, gaan we boven mijn ah, Doe er geen moeite. Het is gewoon een heel oud, dom grapje tussen Joris en mij. Ik had je trouwens nog willen waarschuwen: die man heeft alle judobanden. En met karate is hij ook een heel eind gekomen, geloof ik. Hmm. Leuke kennis heb jij dan. Ja, dat is wat hij ook zei. Je komt om te kijken: zoek je iemand? Kijk eens onze afspraak. Nee, ik kijk alleen maar. Kom jij hier vaak? Nou, dit is mijn stamboek, Zeg? Hmm? Wil je niet weten waarom ik morgen en of overmorgen weer langs kom? Nee. Nee? Nee. Oh. <laughs> Kijk niet zo beteuteld. Heeft Moutje niet verteld dat zat meisjes een lot uit de loodrij vindt hm? zelf staat voor in de rij. Als je het misschien nog niet gemerkt hebt. Ja, maar als ik je nou eens vertel dat ik euh, zelf ook een zwak heb. Nee. Hm? Hm? Dus, uh, Zak, ik, euh, nou ja, dus iemand euh, op dieke sieraden, kan je dat meteen opblazen. Nee hoor, nee Zo oud ben ik toch ook weer niet? Mag ik als jullie nog twee pils hebben? Oh, ik had dat best zat, geloof ik. <laughs> dat is toch een Tera. Dat je ouder bent, dat kan me echt niet schelen hoor. En dan Janiek zo, op, zo op oud, jezus, moet je, je mij horen. Lijkt wel of je tachtig bent. Hey, Jan, ja, geef even die pilsjes door. Ja, dank je Dank je wel. Yes. Wat ik bedoel, hè? Het is dat ik langs je winkels wil blijven komen voor jou. Hm? Alleen maar voor jou. Oh ja? Waarom? Nou. Ja, Dit weet ik zelf niet. Ik merkte gisteren dat ik de hele dag in je liep te bedenken. Even nog goed. Ik kan als mij een kindje blijven slapen. Ik werd wakker en ik dacht meteen maar... Je... Dus... Dus wat? Dus dan ga ik wat doen. Wat dan? hangt van jou af. Of... Lieve Ruud, ik vind het allemaal heel leuk daar niet van. Vlijt me maar heus. Je moet het naar uit je hoofd zeggen. Waarom? Alleen omdat ik uh, geld verdiend heb op die manier? Hoe bedoel je? Ja, daar hinden je toch op. Dat ik het op die manier van zou hebben. Op welke manier? Je weet toch goed. Ja. Maar waarom zeg je niet gewoon wat je bedoelt? Waarom doe je per se alles naar nou met namen doen aan me? Zet er soms ergens goed voor? Hm? Zo. Ik weet het net zo goed als ik wel het gisterochtend over hadden, of niet soms? Het is dat ik geen misverstanden wil, Ruud.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 Maar, weet je, bepaalde lieve ideeën, bepaalde fijne emoties... Nou, nou die begon, begon ik toch te missen. Ja. Ja. ja, op een of andere manier, helemaal zonder principes kun je eigenlijk niet, niet lekker leven. Nee, ik niet, tenminste. Dus nou noem ik mezelf graag wat ouderwets. Ja. Wat het dan ook mag betekenen, veel zaken zit dus niet. ja.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 Mediteren. ...s morgens vroeg, hè? Veel te vroeg... Ja. je eentje wakker worden... ...en je dan gewoon lekker voelen met jezelf... ...in jezelf. als je wel heel vredig of zo? Ja. Oh, ja. Ja, dat gevoel. Ja, dat bedoel ik nou precies. Nou... ...dat heb ik nou al hele tijd niet meer. Dit was het tweede deel van De Draak, BB en De Onderwereld. Een criminele hoorskalserie van Anton Quintana. Tera werd gespeeld door Henny Orrie. Lydia door Gerry Mantel. Joris was Hans Hoekman. Maud Barbara Hofman. De Koning werd gespeeld door Frans Zoners. de Mevrouw de Koning door Jokkerijs Mahagen. En Ruud door Olaf Dijnhans. De regie had Ab Leupen.